1 uur. Het NOS -journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. 30 april wordt een groot feest, maar wel sober. Vrijspraak hoofdverdachten in liquidatieproces en komende citotoetsen uitgelekt. Veel bewolking vandaag, periode met regen, stevige zuidwestenwind erbij... en het wordt 10 tot 12 graden. Morgen dan nog wat zachter, stevige buien ook, in de middag wat zon... en tegen het weekend langzaam minder regen. 30 april, de troonswisseling en het moet een prachtig feest worden... waar alle Nederlanders in gezamenlijkheid aan kunnen deelnemen... zei premier Rutte na afloop van een extra ministerraad... over de abdicatie van de koningin.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 Politiek redacteur Margreet Boer in Den Haag. Wat voor rol gaat Rutte nou zelf spelen rond die inhuldiging? Nou, de premier is eindverantwoordelijk voor de organisatie van, uh, van de inhuldiging. En daar komt uh, heel veel bij kijken. Daarom zei Rutte ook dat er een speciale commissie komt... die de troonswisseling voorbereidt. Rutte zelf zal die commissie voorzitten. Verder zitten er een aantal ministers in. Ja, en behalve het werk uh, dat die troonswisseling met zich meebrengt... is het voor hem als persoon ook een hele bijzondere gebeurtenis. Zo is het. Heel bijzonder. Ik ben historicus... Uh, ik vind onze staatsvorm van grote waarde. Uh, de band van uh, het Oranjehuis heb ik ook gisteren gezegd... en de verbondenheid die we met z'n allen voelen met het Oranjehuis is van grote waarde. Uh, en tegelijkertijd het grote respect voor een koningin... die 33 jaar lang zich met zoveel energie heeft ingezet voor dit land. Kijkt u naar de prachtige tv-beelden van de afgelopen week nog uit Brunei en Singapore. Niet alleen de professionaliteit, maar ook de warmte, het vakmanschap, de menselijkheid... Uh, inderdaad, ook als historicus uh, ervaart dit als een bijzonder moment. Ja, veel lof dus voor de koningin. En premier Rutte vertelde ook dat overal vandaan wereldwijd de reacties binnenstromen op de aankondiging van haar om afstand te doen van de troon. En die reacties zijn ook allemaal vol respect en waardering. Maar goed, vanaf nu gaat iedereen dus aan de slag om van 30 april een prachtfeest te maken, in de woorden van uh, premier Rutte. Maar dan wel op een passende manier, gezien de financiële situatie van ons land. Dan de Eerste Kamer, want ook in de Senaat is vanochtend stilgestaan... bij de komende troonswisseling. Op welke manier? Ja, de Eerste Kamer die vergadert altijd op dinsdag. En voorafgaand aan de extra ministerraad... kwam premier Rutte even naar de Eerste Kamer... om stil te staan bij de komende abdicatie. En de Eerste Kamer is al begonnen met de voorbereiding voor de inhuldiging. Want die inhuldiging vindt plaats in een gezamenlijke vergadering... van de Eerste en de Tweede Kamer. En die vindt dan plaats in de nieuwe kerk in Amsterdam. En de Eerste Kamer is daar leidend. Die moet eigenlijk dus voor de organisatie zorgen. En de waarnemend voorzitter van de Eerste Kamer, dat is Kim Putters... die zei vanochtend bij de aanvang van de vergadering het volgende. Aan een zeer bijzonder koningschap komt binnenkort een einde. Na de eedsaflegging door, door de koning krijgen de leden van de Eerste Kamer... en de leden van de Tweede Kamer de gelegenheid om hun eed of belofte... van trouw aan de grondwet en aan de koning te herbevestigen. Op 31 januari, aanstaande donderdag, wordt Hare Majesteit de Koningin 75 jaar... Namens u allen feliciteer ik haar op deze plaats van harte met haar verjaardag. Onze gelukwensen gaan gepaard met grote dankbaarheid voor de toewijding, intense betrokkenheid en warme menselijkheid... waarmee de koningin het koninkrijk der Nederlanden en haar bevolking steeds heeft gediend. Ook onder moeilijke omstandigheden. Mogen een gelukkige afsluiting van haar regeerperiode voor onze koningin in het verschiet liggen. Ja, ondervoorzitter Kim Putters van de Eerste Kamer. En zo direct in de Tweede Kamer begint de vergadering om twee uur. En daar zal premier Rutte ook kort de Tweede Kamer toespreken... om even het moment van de aanstaande applicatie van de koningin te markeren. Maar reed boer in Den Haag, en ze hebben het er maar druk mee, uh, met die 30ste april, de dag van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Die inhuldiging is in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, en dat het de Nieuwe Kerk wordt, dat is eigenlijk voor niemand een verrassing. Sinds de inhuldiging van koning Willem I in 1814 hadden alle inhuldigingen daar plaats, in die Nieuwe Kerk. En toch blijft het een bijzondere gebeurtenis, zeker als je directeur bent van de Nieuwe Kerk. Verslaggever Karin Albert sprak met haar. Het koorhek glimt ons tegemoet. Hier gaat het allemaal gebeuren? Hier gaat het uh, gebeuren. Het ziet er nu nog een beetje vertekend uit... omdat uh, ook de tentoonstelling in de Indianen er nu nog uh, er, uh, voor een deel voor staat. Uh, maar hier gaat het straks allemaal uh, gebeuren. Ja. Katelijne Broers, u bent directeur van de Nieuwe Kerk. Sinds wanneer? Ik ben directeur sinds uh, 1 november 2012, dus ruim een jaar. Kijk, En op het moment dat u die functie aanvaardde, dacht u... yes, ik ga het meemaken, ik ga het doen... Uh, ja, <laughs> ik wist dat ik een heleboel zou gaan doen. Maar ik dacht, nou, als het een me beetje mee zit, uh, gebeurt dat in de tijd dat ik uh, directeur ben. Ja. En toen kwam dan gisteren dat bericht. De inhuldiging gaat op 30 april plaatsvinden in de Nieuwe Kerk. Wat dacht u toen? Want er liggen draaiboeken klaar... maar er moeten natuurlijk nog een heleboel details worden ingevuld. Ja, nee, dat, dat, dat, dat, dat klopt. Uh, kijk, we, we zijn in die zin altijd voorbereid... Op het, met het idee dat die inhuldiging kan plaatsvinden. Uh, nu weten we het zeker. En uh, nu moeten we met partijen uh, kijken... hoe we een en ander uh, zo snel mogelijk kunnen gaan, uh, gaan regelen. Ja. Want schets is, ja, op dit moment is er natuurlijk nog tentoonstellingsruimte. We zien hier... Uh, Afbeeldingen van indianen levensgroot, maar meer dan levensgroot, ja. die gaan weg. Die gaan weg, zeker. Maar dus... eerder dan voorzien, want hij liep tot 14 april, hè? In principe loopt de tentoonstelling tot 14 april. Um, wij gaan nu uh, vanochtend uh, kijken hoe, uh, hoe we daarmee omgaan. Uh, en uh, het zal waarschijnlijk zo zijn dat de tentoonstelling wat, wat eerder wordt afgebroken om op tijd klaar te zijn. En eerlijk gezegd, bij de draaiboeken die wij altijd al hebben gemaakt om de inhuldiging te, ja, goed uh, aan te vliegen... is ook dat wij de ambitie nog hebben om een tentoonstelling over de inhuldigingen te maken. Die hebben wij ook al... Maar het is een kort dag? Vond. Dat is heel kort dag. Dus dat moet ik nu vanochtend gewoon gaan kijken met het team. Om te zien uh, wat, wat kunnen we voor elkaar uh, krijgen. Schets u eens, hoe zag dat er in 1980 uit? Ik begreep dat er zelfs tribunes stonden. Ja, uh, er werd uh, in ieder geval uh, werd er toen naar gezocht om uh, zoveel mogelijk mensen zitplaats uh, te geven in de nieuwe kerk. En uh, zoals ik weet uit de overlevering, zoals dat mooi uh, heet. waren er toen bijna 4000 mensen in de nieuwe kerk. En, en dat, dat stond die vol met tribunes? Het, uh, in het schip waar we nu staan, er waren gewoon stoelen. Uh, daar waren de leden van de Eerste en Tweede Kamer gezeten. En, uh, en vervolgens waren er rondom, uh, in de, de moeilijker uh, plekken... waar je minder zicht zou hebben op, het, op de te de, de, de kronen koningin... Uh, waren tribunes gebouwd, ja. En waar komt de directeur van de Nieuwe Kerk te zitten? Is dat ook vastgelegd? <laughs> nee, dat is niet vastgelegd. Nou, in ieder geval niet op de eerste rij. Maar ik mag ervan uitgaan dat er toch wel ergens een plekje voor mij uh, vrij zal zijn. Katalene Broers, de directeur van de Nieuwe Kerk. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Dan naar Matthijs van de Wiel, want die volgt het vonnis in het passageproces. En dat is het grootste proces ooit in, uh, in Nederland. Hoe staat het ervoor, Matthijs? De rechters twijfelen aan de betrouwbaarheid van kroongetuige Peter S. Dat is heel belangrijk gegeven in het uitspreken van dit vonnis. De rechters zeggen, S. heeft goed laten zien hier ook tijdens zittingen... dat hij heel goed is in liegen, dat hij niet altijd de hele waarheid vertelt. Hij heeft waarschijnlijk ook gelogen over een andere moord... die hij waarschijnlijk ook heeft gepleegd en dat heeft hij ontkend. Maar volgens de rechters is dat een extra reden om te twijfelen aan zijn verklaringen. En zeggen de rechters, we moeten hem dus niet zomaar geloven. Kortom, de rechtbank moet de verklaringen van de kroongetuigen... met extra behoedzaamheid benaderen. En de rechtbank geeft hieraan op de volgende wijze concreet uiting. Een verklaring van de kroongetuigen over het daderschap van een medeverdachte... bij een te lastiggelegd feit... kan alleen dan leiden tot een veroordeling... indien er naast deze verklaring... Sprake is van ander zelfstandig bewijs dat wijst op dat... Met andere woorden, er moet extra ander bewijs zijn naast die verklaringen van de kroongetuigen. Eh, dat is er niet in de zaken tegen twee van de hoofdverdachten. Dino Sorel, vermeend opdrachtgever voor de moord op Kees Houtman en Thomas van der Bel. Ali A. vermeend makelaar tussenpersoon bij diezelfde moorden. Tegen hen is levenslang geëist, maar dat extra bewijs is er niet. En daarom volgt vrijspraak voor die zaken. geldt ook voor de vermeend wapenleverancier tegen wie 15 jaar was geëist. Hij gaat ook daarvoor vrij uit. Maar dat geldt niet voor de andere verdachten en de andere moordzaken. Schutters en opdrachtgevers in die zaken zijn wel schuldig bevonden. geldt met name voor de verdachten Jesse R. en Moppie R. Uh, twee schutters, ook tegen hen was levenslang geëist. Tegen hen is er wel genoeg overig bewijs. Zij zijn schuldig volgens de rechter. De strafmaten voor die zaken die zullen later volgen. Matthijs van de Wiel bij dat liquidatieproces... Ja, dan een merkwaardig verhaal rond de CITO-toetsen. De opgave van de nieuwe, gloednieuwe CITO-toets 2013. Die staan op Marktplaats. De eerste dag van de CITO-toets is aankomende dinsdag. Dus ja, je vraagt je af. Uh, mevrouw van Litsenburg van CITO, goedemiddag. Goedemiddag. Zijn dat echte opgaven van de, de nieuwe CITO-toets? Het zijn helaas de echte opgaven van de nieuwe CITO-toets. Ja, wat dacht u toen u dat zag? Ja, en, uh, vreselijk. En uh, ons nog nooit overkomen. Het is de eerste keer dat we hiermee te maken hebben.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 Uh, daarmee liggen de vragen dus niet op straat, zoals al wordt gezegd. En de antwoorden uh, al helemaal niet. En de antwoorden al helemaal niet. En dus zijn ze ook niet openbaar. Dus vooralsnog zien wij geen aanleiding om uh, allerlei ingrijpende maatregelen te gaan nemen. En uh, dat zou trouwens voor de leerlingen van groep 8 ook heel vervelend zijn. Maar toch is het wel heel dichtbij dat het wel op straat ligt. Dan, ja, dan ga je toch eens even kijken wat je kunt doen. Of heeft u daar juridisch geen pot om op te staan? Um, jawel, maar wij weten niet wie de, uh, de verkoper is. Um, dus daar, uh, daar komen wij niet achter. Hoe kwam de krant eraan? Uh, de krant heeft het gekregen volgens hun eigen verklaring die ze op hun site hebben staan uh, via Marktplaats. En daar hebben ze eenvoudigweg uh, het opgavenboekje of de eerste tien vragen uh, gekocht. Ja. Gewoon op Marktplaats, ja, want het, ja, marktplaats. als je op kijkt nu op Marktplaats... dan staat er sinds 19 januari, staat de hele handel erop. Ja. Uh, dit heb ik voor u liggen, rekenen, groep 3 tot en met acht, spelling... groep 3 tot en met woordenschat, technisch lezen, entree, troets, cito, toetsen, basisonderwijs. Ongelooflijk, ja. toch? Ja, het oude materiaal, dat, uh, um, dat is een ander verhaal. Het nieuwe ja. materiaal, daar speuren wij natuurlijk wel maar... en dat is ook auteursrechtelijk beschermd. En dat zit allemaal ingewikkeld in elkaar, maar originele boekjes die uh, mogen niet verkocht worden. Uh, en dit waren worden... originele boekjes? Dit waren originele ja. boekjes en deze hebben wij nou juist gemist. Want wij zijn al maanden bezig met alles van marktplaats af te laten halen wat... Uh, nou, auteursrechtelijk is beschermd of uh, anderszins. Er stond wel meer op? Ja. Nou, oude dingen. Oude ja. dingen. Ja. Uh, maar maar auteurs... de vraag is nu uh, belangrijk, wat heeft dit voor gevolgen? Moeten er nu allemaal nieuwe opgaven worden gemaakt? Want het is kort dag. Nee, dat zou ook niet kunnen. Wij doen, CITO doet uh, drie jaar over het maken van de eindtoets. En dat heeft ook te maken met het feit dat alle vragen vooraf getest worden uh, in stukjes op scholen. Er zijn ontzettend veel mensen bij betrokken, dus we hebben geen tweede toets liggen die we even van de plank kunnen halen. Dat is ook niet noodzakelijk op dit moment, omdat de inhoud van de toets niet openbaar is. Als dat alsnog gebeurt, dan hebben we een nieuw moment en dan zullen we ons opnieuw beraden. Maar nog blijft het gewoon zoals het was, ondanks dat dit heel vervelend is. Maar wordt de toets gewoon op dinsdag, woensdag en donderdag afgenomen. Duidelijk voor dit moment. Liesbeth van Litsenburg van CITO, dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Dan is het 13 over 1 geworden. We gaan naar de ANBB en daar zit Edwin Gerritsen. Er staan files op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar. In beide richtingen drie kilometer tussen Knoopertrottenpolderplein en Beverwijk. Op de A15 in richting Rotterdam staat verhardingsveld Riesendam 4 kilometer. Daar staan de vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. En er is vertraging bij de spoorwegen. Door een aanrijding rijden er tussen Den Bosch en Os geen treinen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. 30 april wordt een groot feest, zegt premier Rutte. Maar we moeten wel op de centen letten. Dus een nationaal geschenk, dat is niet passend. Twee belangrijke verdachten in het liquidatieproces zijn vrijgesproken. Terwijl de levenslang was geëist. En de nieuwste CITO-toetsen zijn te koop op Marktplaats. En CITO is niet blij, zo vlak voor die toets wordt uitgegeven. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. Nederland gaat over op IBAN.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 Dit is Radio 1 en CRV -E. lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De temperatuur is weer flink boven nul en dus worden de noodopvangen voor daklozen in de grote steden weer gesloten. Een werklunch met de projectleider van deze voorziening in Rotterdam. Jaap, wel tevreden. In de rubriek in de praktijk gaan we deze week kijken bij het Sofia kinderziekenhuis in Rotterdam. Kinderarts Koen Joosten raakt vaak gehecht aan zijn patiëntjes. En laat het werk dan ook bij thuiskomst nog niet zomaar 1, 2, 3 los. Het is zo dat als er met zo'n patiënt wat gebeurt, dan zou ik dat ook willen weten in mijn vakantie. Ook al heb ik vakantie, dat er iets, uh, iets niet goed gaat. En de halftweesestand.nl, koningin Beatrix, heeft een belangrijk stempel op Nederland gedrukt. Dat is de stelling. En u mag zeggen of u het ermee eens bent of meer oneens. Maar we zijn ook vooral benieuwd naar uw ervaringen met de koningin. Hebt u haar wel eens ontmoet. Uh, uw verhalen kortom zijn van harte welkom. U kunt sms'en 7070. Dat is uh, een sms-nummer dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl. En als u twittert, doe het dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, de dooi is ingetreden en dat betekent dat de noodopvang voor daklozen ook weer dicht kan. Vandaag sluiten die voorzieningen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Met extreme kou worden extra bedden beschikbaar gesteld voor daklozen... omdat het te gevaarlijk is om de nacht door te brengen op straat. Jaap Weltevreden is projectleder van deze winterregeling voor daklozen in Rotterdam. En vandaag met hem een werklunch. Dag meneer Weltevreden. Goedemiddag. Was het een dag van inpak en wegwezen voor de daklozen eigenlijk? Nou, uh, nog niet, want hier in Rotterdam, in tegenstelling tot uw eerdere berichtgeving, gaan wij hoogstwaarschijnlijk morgen uh, pas sluiten. Dus waarschijnlijk vanavond uh, de laatste nacht. We doen dat iets geleidelijker dan uh, bij andere gemeenten, omdat we de mensen de gelegenheid willen geven uh, enige tijd om uh, weer een nieuwe slaapplek te kunnen vinden. Nou. Hoe is dat de afgelopen tijd gegaan? Hebt u iedereen op tijd binnen kunnen krijgen? Nou, het is eigenlijk heel uh, relaxed uh, gegaan. We hebben wat extra capaciteit uh, beschikbaar gesteld. Normaal gesproken hebben we hier 175 nachtopvangbedden. Die hebben we tijdelijk uitgebreid met uh, 85 plekken. En van die 85 plekken zijn er gemiddeld genomen zo'n 70 uh, plekken bezet geweest. En we hebben keurig uh, alles via de instellingen, politie en via de media kunnen regelen. Dus ja. we hebben eigenlijk geen extreme situaties meegemaakt. Maar ik neem toch aan dat er niet iemand bij de voordeur staat met een checklist van of iedereen ook echt binnen is. Hoe weet u dat dan? Nou, wij werken hier in Rotterdam met uh, uh, pashouders. Mensen die uh, een uh, recht hebben op opvang. Die hebben een centrale haalpas zoals we die hier kennen. Die zijn veelal bekend bij, uh, bij de instellingen. De mensen die buiten slapen, dat zijn er in Pakweg in Rotterdam een stuk of 25. Waarvan het merendeel bekend is bij de hulpverlening. Die worden ook dagelijks bezocht als ze buiten mm -hmm. willen slapen. Als die situatie voor hen eh, toch te zorgelijk wordt en eh, dat ze eh, toch gevaar lopen. dan worden ze alsnog met eh, drang, dan wel met dwang, naar binnen eh, gebracht. Oké, okay, dus dat gebeurt dat wel gaat alle... Iemand die niet wil, die, moet, die wordt gewoon dan toch meegenomen. Ja, als het echt, uh, als men uh, ziek is of uh, onvoldoende dekens heeft en men uh, dreigt uh, door de kou om te komen, dan uh, wordt er met de nodige dwang uh, de mensen worden dan binnengehaald. Ja. Uh, Want ik vroeg me inderdaad ook even af, hoe, hoe weten die mensen dan dat die, uh, dat die extra opvanger dan is? Want ja, je gaat er toch vanuit dat ze niet een, een vaste plek hebben, maar ik neem aan dat dat ook van mond tot mond gaat. En uh, u zegt het al, ze worden ook wel bezocht ook. Precies, nee, maar we, we hebben een, een, een, een goede campagne. We, we doen dit, dit natuurlijk al jaren. Dus via de media, politie en met name de opvanginstellingen... De, wordt de winteropvang wordt bekendgemaakt. En dan is het inderdaad via de mond to mond reclame omdat men toch altijd op een of andere manier met de hulpverlening in aanraking komt. Dat men weet uh, waar men terecht kan voor de extra opvang. Dan ja. nou was er vorig jaar ook een lange periode van vorst. Kwamen er dit jaar net zoveel mensen of was er een verschil? Waren er bijvoorbeeld meer of minder juist? Nou, in Rotterdam was de situatie dat het... Uh, Iets minder was. Vorig jaar waren het gemiddeld een stuk of 80, 90... en nu zitten we op gemiddeld uh, 70. Dat komt, vermoeden wij, maar dat moeten we nog nader onderzoeken... dat we toch weer mensen structureel huisvesting hebben kunnen bieden... al of niet zelfstandig, dan wel in een woonvoorziening. Dus het aantal uh, mensen die een beroep moeten doen op de winteropvang... dat neemt gelukkig af. Ja. En wat krijgen ze als ze bij jullie komen? Ze krijgen behalve uh, een, uh, uh, uh, wat wij dan noemen de basisvoorziening bed, bad, brood... En eventueel, als dat noodzakelijk is, dat er toch een gesprek vindt om te kijken van uh, hoe men verder moet met het, met het leven. Dat gaat dan uh, deels om mensen die al bekend zijn in het, uh, in het zorgcircuit, maar ook met name nieuwe mensen die, die daar terechtkomen. En dan wordt er toch uh, min of meer, als daar tijd voor is, een, een kort intakegesprek gehouden om te kijken van uh, hoe de situatie is en op welke wijze we gezamenlijk tot een verbetering kunnen komen. Ja. Um, je kunt je ook afvragen waarom er niet gewoon standaard een, een winteropvang is. Hè? Dat je zeg maar op eind, eind november tegen de mensen zegt... nou kom allemaal binnen en dan euh, nou ja, laat ze gewoon zitten tot eind februari. Dan weet je zeker dat het een beetje voorbij is, de, de strenge vorstperiode. Waarom gebeurt dat niet? Nou dat gebeurt om twee redenen niet. De ene inhoudelijke reden omdat wij vinden van, dat de nachtopvang... eigenlijk een, een dermate laag, eh, een, ja, een hele kale voorziening is... En dat het eigenlijk onmenselijk is om mensen langdurig in de nachtopvang op te vangen. Ik bedoel, men heeft daar weinig of geen privacy. Weinig of geen tijd om aan verbetering van de situatie te helpen. Dus dat is een beetje de inhoudelijke kant. Ook in de, in de normale situatie proberen wij het verblijven in de nachtopvang zo, uh, zo kort mogelijk te houden. Dus het openstellen van een structurele winteropvang zou daar enigszins haaks op staan. En het tweede, dat is een wat, wat zakelijk argument, is van dat uh, de, de kosten van de winteropvang uh, gelet op de, de, de budgetaire mogelijkheden ook niet al te ruim zijn. Hoe karig het ook is, u zegt toch... als je dat uh, structureel zou willen doen in de winter... dan kan dat eigenlijk niet, qua geld. Nee, want je praat dan toch over een, uh, over een fors bedrag... als je natuurlijk een aantal voorzieningen uh, langer open laat... over extra voorzieningen moet uh, treffen. Ja. Nou, uh, u, u zegt van wij blijven nog een dagje open. Of tenminste, vannacht is misschien nog de laatste nacht. In andere steden is het al wel vandaag. Wordt dat nog een beetje afgestemd ook met elkaar... Nou, we hebben in ieder geval afgesproken dat de start van de winteropvang... dat dat uh, gezamenlijk gebeurt. Om te voorkomen dat mensen van de ene stad naar de andere stad uh, gaan hoppen. Dus dat zijn ongewenste uh, bewegingen. En dat, uh, dus, dat proberen we zoveel mogelijk gezamenlijk te doen. Dat doen we dan in ieder geval met de vier grote steden. En uh, het afsluiten is van, uh, ja, dat min of meer ook in gezamenlijkheid... maar in dit geval, omdat het net na het weekend was... hebben we gezegd van, joh, uh, we kunnen het nog wel één of twee dagen aanzien... en dan kunnen we geleidelijk aansluiten. Ja. Wat voor mensen komen daar nou voornamelijk? Dat zijn mensen voor het grootste gedeelte, want we hebben dus pakweg gemiddeld iets van uh, 270 mensen, daarvan 200 uh, mensen wat wij dan noemen met zo'n pashouder, dus die zijn erg bekend in uh, Rotterdam. Die hebben een regio-binding met Rotterdam. Die hebben ook een zorgtraject. En de andere 50-60, uh, de groep van 50-60, ja, dat zijn mensen al of niet met een uh, verblijfstatus. Uh, die normaal gesproken of bij uh, vrienden dan wel bij uh, familie verblijven... en die dan uh, in deze periode gebruik maken van de winteropvang. Ja. En dat kunnen uh, mensen zijn uit uh, Oost-Europa... Uh, maar ook vluchtelingen uit, uh, uit andere delen van de wereld. Ja. En, en levert dat dan nog extra problemen op bijvoorbeeld? Nou, tot nu toe, en dat, uh, dat valt op, maar waarschijnlijk ook omdat we de nodige ervaring hebben... en, dat, en omdat we voldoende capaciteit hebben uh, opengesteld, levert dat eigenlijk niet tot noemenswaardige problemen op. Althans niet anders dan in, uh, in de zomerperiode. Er zijn altijd mensen, als je natuurlijk zo'n grote groep opvangt, die of uh, uh, onder invloed zijn van verdovende middelen... dan wel onder invloed van alcohol, en dat levert dan de gebruikelijke uh, problemen op uh, En toen klapte er een kwartje uit de lijn. nou Misschien dat hij uh, even een nieuw muntstuk erin kan stoppen. gaat allemaal uh, gewoon op die manier natuurlijk. Ah, hij is weer. Meneer ja. tevreden, u bent er nog, hè? Ja. ja, ja. Nou, u, u was net klaar met volgens mij uw laatste zin... en toen uh, gebeurde er even iets met de verbinding. Oh. Um, maar we hebben dat allemaal meegekregen. Uh, want u hebt verteld wat voor mensen daar komen. En, en uh, uiteindelijk mag ook iedereen dan wel naar binnen? Ja, dat is het, uh, het grote verschil ten opzichte van het reguliere. Uh, iedereen ongeacht afkomst, herkomst, die kan gebruik maken van de winteropvang. Ja. Um, zijn dat ook wel eens illegalen bijvoorbeeld? Ook alle, dat ik zeg, er is dus geen enkele restrictie. De winteropvangregeling is er echt voor bedoeld. Dat mensen niet onnodig buiten verblijven en dus risico lopen... om uh, uh, te, te overlijden als gevolg van de, van de koude. Ja. Ja, u hebt ook al gezegd, hè, van, uh, we, we moeten niet hebben dat de mensen op straat zijn. Dus Er is ook wel zeker sprake van uh, drang en uh, dwang. Maar ook dat levert nooit problemen op. Nee, maar kijk, mensen, zeker met de kou, die hebben toch wel in de gaten... de, de meeste althans van uh, dat het beter binnen vertoeven is dan, uh, dan buiten. En uh, onze ervaring is, en dat is ook nu de afgelopen periode weer gebleken... als met name de politiemensen s'avonds aantreffen... van ze het vermoeden hebben uh, dat die uh, geen, uh, geen slaapplek hebben dan uh, wordt er meestal contact opgenomen met uh, de instelling dan met mij... en dan uh, worden deze mensen alsnog naar de winteropvang uh, gebracht. En dat ja. gaat in de regel gaat dat goed. Ja. Is het wel eens gebeurd dat iemand uh, dan eigenlijk zo onder de indruk was van uw opvang... dat hij zei van nou, uh, help mij vooral om uh, een vaste plek te krijgen... want dit wil ik niet langer op straat leven? Nee, dat kan, maar dan moet deze desbetreffende persoon wel voldoen aan de criteria die wij hmm. gesteld hebben. Dus die moet die in dit geval regio-binding ja. hebben met Rotterdam. En dan eh, is die uiteraard eh, hartelijk welkom om te kijken van hoe we zijn situatie gezamenlijk kunnen verbeteren. Nou, nou is de temperatuur inderdaad dus weer flink boven nul, gaatje of tien zelfs denk ik. Ja. Uh, het kan natuurlijk zijn hè, dat het, uh, dat het uh, in, in, in februari nog een keer weer uh, winter wordt. We hebben al een, een paar keer in steden toch gehad zelfs in februari. Uh, begint dan het hele circus weer van vooraf aan? Ja, dit jaar of we zijn natuurlijk in december hebben we een eerste periode gehad, slechts van een week. Dit is nu de tweede periode van ruime drie weken. En ongeacht de periode, als de winterkou zich voordoet, dan zullen de vier grote steden toch weer besluiten om tot de winteropvang over te gaan. Nou, dan gaan we dat zien. Uh, nu bedankt voor het gesprek. Ja, wel tevreden van de GGD in Rotterdam. In de praktijk de lunchverslaggever op werkbezoek. Ingrid Koning, deze week met een kijkje achter de schermen bij het Sofia Kinderziekenhuis, Ook al in Rotterdam. Uh, vandaag loopt ze mee met kinderarts Koen Joosten. Hij begint zijn dag bij de 13-jarige Ben. Die door een ongeluk tijdens gymnastiek op school zeven weken in het ziekenhuis heeft gelegen. Maar de klachten gingen niet weg en nu is hij dus weer opgenomen. Dag Ben, goedemorgen. Hallo. We kennen elkaar nog van een aantal weken geleden. Je bent gisteravond opnieuw opgenomen. Ja. ja. Ik schrok een beetje dat je toch weer uh, ziek bent geworden. Want we dachten toch dat jij... Uh, ja, goed, beter naar huis was gegaan. Maar helaas toch weer een kleine complicatie, of niet? Ja, jammer genoeg wel. Ja. Is het duidelijk voor jou wat we voor onderzoeken gaan doen vandaag? Ja, vandaag gaan we een uh, CT-scan doen. Maar ja, ik weet nog niet wanneer. Ben, wat me opvalt is dat je ouders staan hier gewoon ook achter... maar de arts praat echt met jou. Dat is waar. Is dat altijd zo? Ja, meestal wel. En aan de afloop gaat dan de vader nog een paar vragen stellen? Uh, inderdaad, soms uh, als iets uh, onduidelijk is, dan uh, is het onze beurt. Uw zoon is hier nu al een aantal weken geweest. Is u nou ook iets bijgebleven dat dit een ziekenhuis is speciaal voor kinderen? Wat mij het meest is bijgebleven is uh, het moment dat wij... Uh, en dan praat ik over elf weken geleden, de, uh, de IC binnenkwamen. Uh, dat hij daar lag voor het eerst dat hij opgenomen was na zijn ongeluk. Uh, het bed stond vol met uh, iets van acht uh, verpleegkundigen en artsen. Dat ik zoiets had van, nou, dit, uh, dit kan nooit bij mijn zoon zijn. Uh, dat je dan als ouders uh, gewoon... De bij mag gewoon gaan staan. Nee, kom maar, nee, je hoeft niet op de, op de tweede ruimte te gaan, gaan zitten. Nee, kom er maar bij, want je bent belangrijk voor je eigen kind. En dat ze dat zien, dat vind ik heel belangrijk. We lopen weer verder uh, naar de volgende afdelingen. Uh, waar zijn we nu? We zijn nu op de intensive care kinderen van het Kinderziekenhuis En dit is de high care. Hier liggen kinderen die uh, bewaakt worden vanwege hun ademhalingsprobleem... of een probleem wat ze met hun hart hebben. Hoe is het met Noah gegaan uh, vandaag en de afgelopen nacht? Uh, het gaat heel goed met Noah. Hij heeft een heerlijk nachtje gehad. Lekker geslapen. En uh, is lekker verdroeld door de zusters. Noah houdt heel erg van aandacht. Die vindt het uh, gezellig hier. Ja. Uh, we willen plannen gaan maken samen met de KNO-arts. Uh, hoe het gaat met de uh, canule. Of die er misschien weer langzaam uit kan. Heb je het idee dat de zwelling minder wordt in zijn hals? Kan je dit wel loslaten? Ik kan me voorstellen dat je een patiënt hebt waar je heel gehecht aan bent. En je gaat op vakantie. Kan je dat dan drie weken loslaten? Uh, dat is lastig. Het is zo dat als er met zo'n patiënt wat gebeurt, dan zou ik dat ook willen weten in mijn vakantie. Ook al heb ik vakantie, dat er iets, uh, iets niet goed gaat. Dus je wordt ook nog wel eens gebeld tijdens vakantie of in de weekenden. Nou, we hebben eigenlijk min of meer een afspraak dat we dat niet doen. Alleen in het geval dat het echt uh, dat, uh, uit de hand loopt, dan uh, doen we dat wel. Maar we proberen toch in de vakantie elkaar zoveel mogelijk uh, met, uh, met rust te laten. Hey zo, hoe gaat het uh, met je vandaag? Goed. goed. Ik zou geopereerd worden. Is het nog niet zeker dat je geopereerd wordt woensdag? Jawel. Is het spannend voor je? Een klein beetje. Jullie communiceren de hele dag door met kinderen. Wat is nou jou, je tip om dat gesprek zo goed gaande te houden? Ik probeer er op zo'n natuurlijk mogelijke manier mee om te gaan. Uh, een beetje kind te zijn onder de kinderen. Snel vertrouwen te wekken in interactie met, uh, met de ouders en het kind. Dus probeer gewoon op een, heel, uh, ja, op een hele vertrouwde manier die kinderen te benaderen. En wat moet je nou echt niet doen? Nee, je moet niet te snel op een kind afstappen en je handelingen willen gaan doen. Je moet eerst vertrouwen winnen en dan pas kan je iets doen met die kinderen. Als je te gehaast bent of te vlug, dan is het eigenlijk nooit succesvol. Dus rust, vriendelijkheid uitstralen, een spelletje met ze willen doen. En dan pas de dingen willen gaan doen die je moet doen. Morgen hoort u hoe het verder gaat met Ben. Um, de Ben, dus uit het begin van deze reportage gemaakt door Ingrid Koning. Zometeen gaan we praten over Koning en Beatrix. Met name, uw eigen ervaringen willen we graag weten via de bekende kanalen. Maar het makkelijkst misschien om te bellen: 0800-1101 in stand.nl. Maar eerst het laatste nieuws: hier is Raymond Serré. Radio 1. Het NOS-journaal. In het liquidatieproces zijn twee belangrijke verdachten vrijgesproken van moord. Dino S. en Ali A. werden verdacht van de liquidatie van Thomas van der Beilen en Kees Houtman. Tegen hen was levenslang geëist. En ook Jacques B. die volgens het Openbaar Ministerie de wapens leverde voor de moorden is vrijgesproken. Tom had 15 jaar tegen hem geëist. Volgens rechters is er onvoldoende bewijs om de drie te veroordelen. De rechtbank heeft grote twijfels bij de verklaringen van kroongetuige Peter La S. Die zou niet betrouwbaar zijn geweest. Opgaven van de CITO-toets 2013 zijn op marktplaats.nl gezet. De eerste dag van de CITO-toets is aankomende dinsdag. Een woordvoerder van het Centrale Instituut Toetsontwikkeling... kan niet zeggen hoe de opgaven zijn uitgelekt. Een gebruiker van Marktplaats speelde de opgave door aan NRC. De gebruiker had vorig jaar oefenopgaven gekocht... en werd dit jaar benaderd door dezelfde persoon... met het voorstel de originele vragen te kopen. En als bewijs liet de verkoper de eerste tien vragen... van het opgaveboekje van dag 1 zien. En de nieuwe koning... Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken na de inhuldiging alle provincies. Het heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is een kennismakingsbezoek van het nieuwe staatshoofd en zijn vrouw. Binnen een jaar na de inhuldiging gaat het paar ook naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuw. ADB-verkeersinformatie. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam... staat tussen Gorkum en Harningsveld-Griesendam 4 kilometer file. Er staat een vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. En door een aanrijding rijden er tussen Den Bos en Os geen treinen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Nederland krijgt voor het eerst sinds 123 jaar weer een koning. 30 april dan vieren we met de inauguratie van koning Willem-Alexander... voorlopig onze laatste Koninginnedag. Wat heeft de koningin voor ons land betekend? Heeft ze ons land goed vertegenwoordigd? Wat zijn uw met name persoonlijke ervaringen met de koningin? Daar zijn we benieuwd naar. Um, reageer daarom op de volgende stelling. Koningin Beatrix heeft een belangrijke stempel op Nederland gedrukt. En bent u nou eens of oneens met die stelling? Nou, eerlijk gezegd maakt dat niet zo heel veel uit. Hoewel, uh, toch ook weer wel. Dus uh, toch maar wel eens of oneens invullen. Want dan krijg je ook een mooie eindstand. Maar we zijn dus vooral benieuwd naar uw eigen ervaringen met de koningin. Um, u kunt sms'en. 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800 1101. Dus 0800 1101. U kunt stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En u mag ook ervaringen delen via Twitter. Doe dat wel met het uh, hekje standpunt, want dan krijgen we alles keurig onder elkaar staan. Koningin Beatrix heeft een belangrijk stempel op Nederland gedrukt. Um, veel tijd natuurlijk uh, voor onze luisteraars, maar uh, we gaan ook praten met wat mensen uh, die, uh, nou ja, die ook de koningin toch van dichtbij hebben meegemaakt. Uh, en als eerste ga ik naar Annemarie Jortsma, oud-minister, oud, uh, vicepremier tegenwoordig burgemeester van Almere. Dag mevrouw Jortsma. Ja, goedemiddag. Uh, als u nou eens of oneens moet zeggen tegen die stelling, koningin Beatrix heeft een belangrijk stempel op Nederland gedrukt... En dat bedoel ik zowel intern als extern. Ik heb er meegemaakt bij bijvoorbeeld een formeel bezoek aan China. Uh, en ja, als de koningin daar is, uh, dan is daar iemand, zal ik maar zeggen. Dan wordt er ook echt aandacht aan besteed. Dat heeft ze fantastisch gedaan. Uh, ik heb er ook meegemaakt met, uh, zeg maar... Een ...belangrijke bezoeken in het kader toen ik minister van Verkeer en Waterstaat was... ...en de koningin af en toe iets, uh, iets deed, overigens ook premier Willem-Alexander... ...maar mijn belangrijkste ervaring blijf ik zelf toch wel vinden... ...het bezoek aan het ziekenhuis na de ramp in Volendam... Ja. Uh, en dan, komt, uh, dan, dan, is, dan, dan is de koningin zo fantastisch in staat om uh, zeg maar, uh, troost uh, te, te genereren bij de mensen uh, die daar in en in verdrietig zijn. En al het leed dat daar gebeurd was. Uh, waarbij ik denk, ja, daar laat ze zien, uh, dan vertegenwoordigt ze ons, zal ik maar zeggen. Hè? Zo voelt het ook. Ja. Het voelt gewoon helemaal meteen goed. Uh, dus ze heeft een hele mooie combinatie van uh, koninklijkheid. Uh, hè, dus ook uh, het staatshoofd zijn en naar buiten toe. Uh, maar ook dat uh, naar binnen toe, naar individuele mensen, burgers. Uh, om troost te bieden op momenten dat het nodig is. Dat, dat, dat is heel knap. Ja. Had u, had, u, want u kent daar dus eigenlijk toch wat beter. Uh, of wat, wat ja. van dichterbij dan uh, wij, gewone stervelingen, zeg ja. ik dan maar even. Uh, doet het dan toch iets met u bijvoorbeeld als zij dan zo'n toespraak houdt daar gisteravond? Ja, ik vond gisteravond. Ik vond, die, de mannen vond, ik vond die, die, die toespraak tamelijk emotioneel. Ik kon gewoon aan haar gezicht zien uh, dat het er ook iets deed. En af en toe had ze ook iets van een uh, weemoedige uh, glimlach op haar gezicht... Hè, toen ze iets vertelde over het verleden. En ook toen ze zei van, ik ben helemaal niet... het is niet zo dat ik er klaar mee ben, of in andere woorden zei ze dat. Hè? Maar ja. ik, ik had nog best door kunnen gaan. Ja, dat vond ik heel mooi. En dat, dat vind ik ook echt heel mooi. Al was het maar dat ik denk, ja, ze is 75. Maar ze is nog zo going strong, ondanks alles wat er haar, ook privé is overkomen en alles wat er altijd maar over haar geschreven mag worden, zonder dat ze daar ooit een keer weerwoord weer weer tegen kan bieden. Nee. Uh, dat ja, dat is, het is een fantastische kracht. Um, de ko De koning wordt wel uh, beschouwd, betiteld als een echte powervrouw. Hè? Uh, nou, volgens mij bent u dat ook wel. Herkent u dat in elkaar ook? We hebben natuurlijk wel regelmatig gesprekken gevoerd. Want als je minister bent, moet je om de paar maanden uh, op bezoek bij de koningin. Maar dan gaat het echt over werk. En dat zijn echt bezoeken waar je als minister je goed op voorbereidt. Want je, het, het, dan word je echt uh, ondervraagd over wat jij doet. Ja. Uh, en, en zeker toen ik op de verkeerde waterstaat zat, was er dan ook al de koningin werd veel werkbezoeken af. Dus er kwamen ook heel veel mensen tegen uh, die tegen haar weer dingen zaten. En die boodschappen werden natuurlijk altijd keurig doorgegeven. Ja. En daar ging, daar ging je dus als minister ook heel serieus mee om. Uh, ik vond dat ene. En we waren samen een klein beetje in hetzelfde schuitje toen uh, de Koonprins uh, zich ging specialiseren op water. Uh, toen heb ik hem ook wel een klein beetje als mijn eigen zoon beschouwd, moet ik zeggen hoor. Want dat vond ik ook wel heel erg leuk. Ja. Om, uh, en zo praten we af en toe dan ook wel over hoe gaat het met hem. Hè? En nou ja, dat was, vond ik <lacht> ontzettend. Dat was wel, ja, voelde voor mij heel intiem. Uh, hoewel het natuurlijk nog steeds de kroonprins was. Die gewoon door een van mijn ambtenaren vooral en anderen ook werd uh, uh, geïntroduceerd in het wateronderwerp. Ja. En dat heeft hij fantastisch gedaan. Fijn dat u weer van de telefoon kwam. Annemarie Jordensma, tegenwoordig de burgemeester van Almere. Dag. Uh, we gaan naar de luisteraars natuurlijk. Nou, de stelling dus, Koningin Beert. ...heeft een belangrijk stempel op Nederland gedrukt. Hoe dan en wat dan? En wat is uw eigen ervaring met de koningin? Laat het weten. 0800-1101. Stand.nl, goeiemiddag. Goedemiddag met u een in Braspenning in het bos. Dag meneer. Ik wilde reageren op uw stelling. Ik, uh, hoewel ik republikein ben, wil ik mijn bewondering uitspreken... ...voor het feit uh, dat Beatrix de afgelopen jaren uh, voor Nederland... Uh, ...naar mijn idee behoorlijk wat betekend heeft. Op haar manier, overigens. Ja. Uh, ik heb haar ooit zelf, uh, niet persoonlijk, maar wel gezien van heel dichtbij in Den Bosch. Toen was zij een jaar of veertig, dus dat is wel een ruime tijd geleden hoor. Dus vond ik haar een hele charmante dame. Vind ik overigens nog. Ja. Maar uh, ik had ook een adviesje en dat wilde ik eigenlijk geven. Zij heeft, als ik goed ben geïnformeerd, een groot deel van haar vermogen te danken aan de Koninklijke Olie. En Willem-Alexander heeft zich gespecialiseerd in het watermanagement, zoals mijn voorgangster uh, vertelde. Ja. Die combinatie bracht mij op het idee om de film die ik gisteravond op Nederland 2 gezien heb over de Niger-delta... om die twee krachten in samen te bunden, zodat de koningin ook in de toekomst nog veel zou kunnen betekenen. Ja, ja, ja, ja, precies. Want dat, dat je wat ik bedoel? Ja. ja, ja, precies. Dat heeft met Shell te maken die daar uh, ja, ja. in, in die delta natuurlijk olie winnen. Waar een hoop gedoe over is trouwens. Ja, um, u ja. zegt, combineer het samen. En, en dat samen. Maar hebt u dat advies dan ook aan de koningin al verteld? Toen al? Of, uh... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, okay. nee, nee, nee. Nee, nee, want die film heb ik gisteren voor het eerst gezien. Zeg. Ja, dat snap nou, ik. Vorig jaar oktober heb ik begrepen uitgezonden. Ja. En ik vind dat men veld wel een speeltje en een onderscheiding daarvoor verdient. Oké, okay. nou ja, dat gaan we afwachten. Dank u wel. Uh, Stampenel, goedemiddag. Ja, goedemiddag mevrouw Frank Alemans. Dag Frank. Ik, ja, nou ja, ze wel degelijk een stempel gedrukt. Want wat, wat mij opvalt, is zeg maar als jij in de 60er of of tachtiger jaar een beetje provo was of progressief, links progressief. Dan was je zeg maar, tegen het kapitaal, tegen het geloof en uiteraard tegen de koningin. Ja. En als je nu kijkt, ik zat gisteren bijvoorbeeld naar de wereldbraai door te kijken. Dan zie je toch zes pro zichzelf progressieve mannen aan tafel zitten. Die, die, die, die, die ja, wel haast in de koninklijke... <lacht> Bits kopen zal ik maar zeggen, <laughs> de wijze van spreken, hè? Als ik het zo mag uitdrukken. Hey, we hoorden net die meneer ook, hè. die zegt: Ik ben eigenlijk Republikein, maar toch, uh, Koningin Beatrix heeft, uh, heeft al haar, uh, al, al zijn respect, zeg maar. En, en uh, we zagen gisteren Job Cohen op, op TV, die dat eigenlijk ook zei: zei: Ik ben eigenlijk Republikein, maar niets dan lof voor deze koningin. Ja, maar wat ik dan zo vreemd vind, als jij kritiek hebt op de koningin tegenwoordig... of je hebt kritiek op, op geloof of kritiek op het kapitaal... zeg maar, er is eigenlijk nog maar één provo in Nederland, het is Geert Willers... dan word je fascistisch. Dus je bent eigenlijk in één keer precies het tegenovergestelde van vroeger. Mm. De, de, de, de, de, het hele progressieve denken is nou omgedraaid. Je mag geen kritiek meer hebben op geloof. De koningin is alles... En het kapitaal hebben ze zelf in de zak gestoken. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Frank, dankjewel voor, de, voor het bellen. Uh, we gaan naar de volgende. Stand.nl. Goedemiddag. Hallo, met wie? Hallo, ben ik aan de beurt? U bent aan de beurt, mevrouw. Oké, okay, nou, ik heb al zoveel mooie woorden gehoord over de koningin. Ik kan het haast niet overtreffen, maar ik vind dat ze geweldig veel voor ons land gedaan heeft. Ik ben al 85, dus ik zit al... ...langer in de, in de, bij de koning en de koningin. Ik heb Juliana meegemaakt. Dat was ook een geweldige vrouw. Ik begrijp niet dat er Republikeinen zijn... ...die het koningshuis willen opheffen. Want iedereen is jaloers op ons. Waar ze ook komt, ze wordt ontvangen. Ze is voor Eve, iedereen even lief en vriendelijk. Oké, okay, ze is een statige vrouw en da daar is de koningin voor. Maar zoals ze zeggen, ze is hooghartig. Nou, ik ben het er niet mee eens. Nee. Ik zal haar heel erg missen. Dank u wel dat u uh, belde. Um, ja, ook via onze site wordt gereageerd. Het mooie van deze moderne monarchie is dat het vriend en vijand verbindt. Je zag het al bij Paul en Witteman. Zoveel verschillende politieke voorkeuren. En één in hun eensgezinde waardering voor deze koningin. Dat verbindt en dat is de bedoeling van het koningshuis. Historicus Jan Bank, goedemiddag. Dag. Um, meneer Bank, uh, wat zegt u eigenlijk uh, als u die stelling hoort? Koningin Beatrix heeft een belangrijk stempel op Nederland gedrukt. Eens of oneens? Uh, uh, grotendeels eens. Uh, natuurlijk gaat de maatschappij ook voort zonder haar. En uh, we, we moeten de invloed van de koningin niet overdrijven. Maar ze heeft natuurlijk wel ook het koningschap uh, op een bepaalde manier... Uh, hoe moet je dat zeggen? Ver, ver, uh, uh, op een groter plan weer gebracht. Uh, ze is ziek van uh, presentaties. Ze is uh, kunstzinnig, ze heeft haar paleizen uh, gerestaureerd. Met name uh, de, uh, huis Bos met die prachtige Oranjezaal en, en Paleis Noordeinde. En dat hoort natuurlijk ook bij het koningschap. En daar onderscheidt ze zich eigenlijk ook van uh, koningin Juliana... die veel meer een sociale koningin is geweest. Ja, maar toch even inhoudelijk haar rol. Uh, met name bij de laatste kabinetsformatie is ze toch een beetje buitenspel gezet. Uh, dat, dat is haar dus ook gebeurd. Dat is haar overkomen. Dat is natuurlijk de, de ontwikkeling naar steeds meer uh, macht van het parlement. Dat was overigens al een heel oud voornemen uit de jaren zestig. En dat ja. is eigenlijk nu voor het eerst uh, gerealiseerd. Misschien heeft het haar ook wel erg gestoord dat dat niet meer gebeurde. Van de andere kant, het is succesvol geweest... omdat het zo'n simpele kabinetsformatie was. Maar stel dat het dus uh, volgens de oude regels en de oude tradities was gegaan... dan was er waarschijnlijk veel meer problemen ontstaan. Dan hadden we misschien harder terugverlangd naar een soort... De arbiter die de koningin ja. dan altijd was. Ja, ik zag ook de fractievoorzitter van de VVD, uh, die al niet zo voor deze uh, moderne aanpak uh, was. Ja. Uh, de VVD, die zei nou ja, we moeten maar zien bij de volgende kabinetsformatie of we het wel weer zo doen. Dus, ja, uh, nee, we, we, we danken dat dit keer aan het ingrijpen van Gertie Verbeek, die, uh, de, de, de oude Kamervoorzitter. Die, uh, uh, laten we zeggen, een beetje de rol van de koningin overnam... en alle fractievoorzitters bijeenriep om een verkenner te, ja. te laten kiezen. Ja. En uh, nogmaals, het was simpel dit keer. Even na 30 april, hè, want uh, we hebben natuurlijk 1980 gehad. Het zal veel mensen nog op het netvlies staan. Uh, zal de, de, de komende inauguratie veel verschillen van die van 1980? Los even van die krakersrellen misschien, want... Ja, en, en, nee, die inhuldiging, dat is een hele oude uh, vorm. Want er wordt nu gezegd dat het pas in, uh, bij koning Willem I uh, het geval was. Maar het, het, het idee van een contract dat je dus sluit tussen enerzijds de koning, of de vorst, of de landschier, of de stadhouder... en van de andere kant de, de, de vertegenwoordiging, de volksvertegenwoordiging, of de staten. Dat is dus heel oud in Nederland. En dat is ook een van de redenen waarom wij geen koning kennen. De, de, de landschier, of in dit geval de koningin... Zweert trouw aan de Grondwet en omgekeerd, de leden van de Staten-Generaal, of vroeger de Staten, of vroeger de Ridderschap, of de steden, die zweren als het ware trouw aan hun uh, vorst ja. of hun landheer. En uh, de, het is ook wel heel typerend: de enige uh, Oranje die ooit gekroond is, dat was uh, stadhouder Willem III, die koning werd van Engeland die heeft dat met veel tegenzin ondergaan, die uh, koningsceremonie in uh, Engeland. Oké, okay. goed. Uh, nou, Maar in die zin dus, uh, wat, wat betreft de traditie, zal er niet, uh, niet veel uh, veranderen. Het, het is een hele oude traditie en die moeten we vooral in stand houden. Stel dat er een republiek zou komen, kunnen we dat precies overnemen. Dat is geen enkel verschil. Oké, okay, ja. dank u wel. Jan Bank, uh, historicus. En We gaan weer naar wat bellers. Uh, Koningin Beatrix heeft een belangrijk stempel op Nederland gedrukt. Stand.nl, goedemiddag. Zeg het maar. Ja, goedemiddag, met Lisbeth Hoogduin uit Leidschendam. Uh, ik heb een leuke noot, uh, want uh, mijn man die was als vijfjarige in 1938. Samen met een meisje van zijn kleuterschool waren ze de oudste kinderen. En toen mochten ze met, denk ik, nog allemaal andere ki uh, kinderen van kleuterscholen... mochten ze bij de doop van Beatrix voor het paleis Noordeinde, mochten ze staan zingen. Aha. En dat was natuurlijk een hele belevenis, in, vooral in die tijd... Uw man, uw man sprak daar nog vaak over? Nou, vaak. Zo af en toe. Nu kwam, kwam het ons ineens te binnen en toen dachten wij, wij gaan bellen. Ja. Nou, leuk, mooi verhaal. Dank u wel. Uh, Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, ik vind het dus niet. Wat vindt u niet? Die stempel. Oh. Van, van mevrouw uh, koningin Beatrix. U bent het oneens met de stelling? Ik ben, ja, ik ben dus niet tegen de koningin. Ik, ik, ik vind het fijn dat we een koningin hebben. Het is een hele, hele aardige vrouw. Maar een stempel drukken, dat, dat betekent voor mij veel meer. Bijvoorbeeld de heer Drees uit, uit jaren, jaren geleden. Uh -huh. Die heeft een stempel gedrukt, dacht ik. Ja. De, daar, de, daar gaan we nog steeds mee om met zijn wetten. Een minister gaat, die maakt voor mij eerder die stempel dan ja. koningin Benje terug. Ja. Maar nogmaals, ik ben niet tegen de koningin. Nee. Ik, ik vind het heel fijn dat ze er is. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Dag mevrouw. U spreekt met Gerda Wolter Kees in Budel. Ik heb het genoteerd. Ik heb, op, ik heb op 29 november 1986 kennis gemaakt met de koningin in Geldermalsen. Echt waar? Ik ben nu al 76 jaar, dus dat is al eventjes geleden. Ik had meegedaan met een prijsvraag in de Libelle met een appelwedstrijd en toen won ik twee toegangskaarten voor een man en meisje. Voor, om op zaterdag 29 november 1986 in Geldermalsen te komen... voor de opening van de fruitveiling. Ja. En daar kwam de koningin. En die ging met u op praten ook? Of, en ze of... hebben we hebben van dezelfde schaal appeltjes geproefd. <laughs> en het was heel leuk. Ze liep gewoon bij je. En uh, ze zei zelfs, ik had ze liever met schil gelust. <laughs> het was maar... heel, heel leuk. Het is zo leuk geweest die dag. Ja. We kregen daar ook een diner voor twee personen. En zij was daar de hele tijd ook aanwezig. Ja, appeltjes en van oranje. En toen heb ik dus ervaren... dat zij... ja, je keek altijd op tegen koningin, hè. Ja. Maar ik heb ervaren dat zij een doodgewone, hele lieve vrouw was. Ja. Uh, dat bent u volgens mij ook als ik het zo hoor. Dank u wel voor het bellen. Ja, uh, gedaan. We gaan snel terug naar wat andere mensen... die de koningin ook van heel dichtbij hebben meegemaakt. Is misschien zelfs wel een appeltje met haar gegeten. Meneer Wijsglas, ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. kamervoorzitter Frans Wijsglas, um, ja, ja. u hebt de koningin veel ontmoet. Hoe kijkt u daarop terug, meneer Wijsglas? Ja, door mijn, mijn persoonlijke ervaringen uh, sta ik helemaal achter de stelling... die zegt dat de koningin een, een stempel op, op onze maatschappij... Uh, niet op onze politiek, maar op onze maatschappij heeft gedrukt. En dat kan natuurlijk ook niet anders met, met iemand die uh, uh, 33 jaar uh, staatshoofd is geweest. Um, er is geen politicus... Politicus die zo lang uh, uh, in functie is. Ministers, premiers, kamervoorzitters komen en gaan. En, ja. en De, de, de koningin heeft daar 33 jaar is ze daar geweest. Dus een stabiele factor. En ze heeft ook een stempel gedrukt op Nederland naar buiten toe. Ik bedoel, uh, andere landen uh, met een president dat wisselt om de vier jaar. Dan moet, moet de wereld weer, weer wennen aan meneer Hollande of aan wie dan ook. Terwijl ja, Nederland is met de koningin zo sterk naar buiten toe... Toe vertegenwoordigd geweest al die jaren. Dat, dat is ook een stempel. Ja. U nou, hebt dat natuurlijk ook op de voet gevolgd bij de laatste kabinetsformatie. Toen was haar rol toch uh, ja. wat, wat, uh, ja, wat, wat minder uh, belangrijk gemaakt. Uh, de denkt u dat zij daardoor aangedaan was of zou ze het ook wel prima hebben gevonden? Ik weet het niet. Ik hou nooit zo van mensen, ook, ook mensen die haar een beetje kennen zoals ik, die dan uh, gaan proberen. Uh, uit te vinden wat de koningin er zelf van zou vinden. Dat, dat weet je pas als ze dat zelf in het openbaar heeft gezegd. En dat zou ze natuurlijk nooit doen. Um, ik vind het zelf een ongelukkige gang van zaken. Ik ben het eens met iemand die, die wat eerder in de uitzending zat. Sorry, ik was mijn naam even kwijt. Jan Bank, uh, denk ik? De, de historicus? Oh ja, ja, ik ben het wel eens met Jan Bank. Excuse, uh, dat het, het was nu een makkelijke formatie. Twee grote winnaars die van begin af aan samen wilden enzovoort. We kennen het verhaal. Uh, maar ja, bij ingewikkelde kabinet, kabinetsformaties dus heb je echt ja, de onafhankelijke procesbegeleider. En dat is het staatshoofd. Uh, niet alleen koning Beatrix, daarvoor ook koning Juliana. Uh, een onafhankelijke procesbegeleider heb je nodig. En um, ja, ik hoop dat men toch van deze dwaling af zal gaan in de politiek. Uh, dat men uh, het komende staatshoofd weer die rol terug zal geven. Ja. Uh, koning Willem-Alexander. Dank u wel dat u aan de telefoon kwam. Frans Wijsland. Uit, dank... uh... Ja, oh ja. Dat... Wat zei u, zou u? Ik vind niks te danken en u verwacht dat ik u uh, een prettige dag ga wensen met alle luisteraars. En, uh, dat doe ik graag. Ja, dag maar, okay. blijft hij? Dank u wel. Uh, we gaan snel weer naar uh, de bellers. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag u, meneer Van Nauwenhuijs uit Amsterdam. Dag meneer. Ik vind de koningin uh, als persoon heb ik daar helemaal niets op tegen. Maar dat hele, die hele monarchie pas niet meer in deze tijd laat die mensen toch gewoon gewone mensen worden en dat het land wordt bestuurd door de regering. Mm. En dat is uit de tijd, dat kan niet meer. En laten ze die huldiging alsjeblieft niet in Amsterdam doen, want dan gebeuren er rellen en er gebeuren rotdingen en er gebeurt al zoveel. Die stad is al overvol, doe dat in Den Haag. Mm. Nee, dan, dan heb ik een voorbeeld aan Drees en dokter Moon in Korea. Die net is overleden, die probeert volken tot elkaar te krijgen. Daar heb ik meer waardering ja, voor. Ja, ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Marjan van der Roer uit Weert. Marjan van der Roer. Uh, ja, op 30 april 2011 hebben wij met een gelegenheidskoor voor de Koningin gezongen. En. Uh, nou ja, dat maakte zoveel indruk op ons allemaal eigenlijk. En. Uh, uh, uh, ja, het is, ze had ook een beetje een invloed op de muziekkeuze. En Carmina Burana van Karl-Orft vond ze zo'n prachtig muziekstuk. En daar heeft ze van genoten toen ze op het balkon stond. En uh, van het oude gemeentehuis. En ja, wij, wij waren allemaal uh, zo gemotiveerd om een goed muziekstuk neer te zetten. Onder leiding van Rita Scheffers en... Uh, ik, ik vind het gewoon een, uh, ja, een geweldige vrouw. Ja. Ik ben zelf 60 jaar. bijna En als kind uh, heb ik al uh, plaatjes verzameld, et cetera. En dat ik haar nu even in het echt heb mogen zien van heel dichtbij. Van een paar meter, zal ik maar zeggen. En dat Prins Frizo er nog bij was, heel gezond. Ja. Dat, uh, dat heeft eigenlijk behoorlijk wat indruk gemaakt. Duidelijk, dank u wel voor uw verhaal. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag Jorgen, David Slonk. Dag, David. Dag, ik ben het ook oneens met de stelling. Oh. Net als de meneer die voor de afgelopen mevrouw was. Ja, waarom eigenlijk? Nou, Eigenlijk een beetje om dezelfde reden. Ik denk dat het uh, helemaal niet meer van deze tijd is. U, vond, ben, u had dit uh, uh, een mooi moment gevonden om, uh, om gewoon te stoppen met de monarchie? Ja, ja ik denk. Ik ben, uh, ik ben van een uh, jongere generatie dan de gemiddelde bellen, denk ik. Ik ben nog maar uh, 28 jaar. Ik denk dat de mensen tegenwoordig de koningin eigenlijk alleen nog maar een beetje zien als koninginnendag. Dan kun je gisteren ook wel zien uh, naar de reacties die er zijn gekomen op 27 april en dat het volgende, week, of, uh, het volgende jaar de dus 26 april wordt. Dat is het enige waar iedereen zich druk om maakt en echt niet meer omdat het de koningshuis is. Ja. Dus eigenlijk. Niks, niks, niks op de persoon zelf hoor. Nee, nee, nee. Dat gaat meer om het instituut, zeg je. Uh, maar dan ja. toch, hè, die, die koningin, uh, Beatrix. We hebben daar nu 33 jaar meegemaakt. Uh, ja, jij dus niet uh, 33, want je bent nog maar 28. Nee. <laughs> maar, maar, maar dan nog, uh, kan je nog zeggen van nou, ze heeft een belangrijke stempel gedrukt? Ja, nou, en, uh, dat zal waarschijnlijk daar de, wat de oudere generatie in mijn ogen ook vinden. Ik, sinds ik. Ja, uh, uh, dat ik er een beetje, een beetje verstand en kijk op heb natuurlijk is het in mijn ogen alleen maar de, de regering en het kabinet die het land uh, leidt. De Stroningen, die is er met afgelopen formatie ook buitengezet. Ja. Dus ja, wat in mijn ogen is er geen stempel gedrukt de laatste jaren. Nee, nee, nee. Oké, okay, dankjewel dat je even aan de telefoon kwam. We gaan nog even Bedankt. naar uh, Pieter Broertjes. Goedemiddag. Goedemiddag. Burgemeester van Hilversum tegenwoordig, oud-hoofdredacteur van de Volkskrant. Um, u hebt samen met Jan Tromp ooit gesprekken met prins Bernhard gedaan. Uh, en uh, in 2004, na zijn overlijden, werden die ook gepubliceerd. Uh, er ja. wordt wel gezegd dat de koningin dat nou niet heel erg kon waarderen. Hebt u daar ooit zelf contact met haar over gehad? Uh, ja, uh, wel ja, zeker. Maar ja, dat klopt wel dat ze dat niet erg kon waarderen. En dat is ook wel begrijpelijk, want uh, het was ook heel, voor haar een enorme shock... om uh, al die uh, wederwaardigheden te lezen na de dood van haar vader. En uh, ja, dat, dat, uh, dat heeft pijn gedaan, dat is zeker. Ja. Even, als we de stelling even als leidraad nemen. Koningin Bertels heeft een belangrijk stempel op Nederland gedrukt. Dat, wat, wat zegt u dan? Ja, zeker. Ik denk dat zij het Koningshuis eigenlijk behoorlijk geprofessionaliseerd heeft. Uh, het is nu echt een instituut. De, de premier noemde gisteren haar een koning. Ik denk dat hij dat, dat daar gelijk in heeft. En ik denk dat het ook heel knap is om nu afstand daarvan te doen vrijwillig. Uh, op het moment dat het uh, politiek redelijk stabiel is in Nederland. En uh, ja, Willem-Alexander moet, uh, moet het nu maar gaan laten zien. En ik denk dat hij daar zeer geschikt voor is. Ja. Um, en, en, en welke stijl zal hij dan hanteren? Zal hij echt een moderne koning gaan worden? Of gaat hij toch uh, delen van zijn moeder overnemen? Ik denk dat hij wel iets zal moderniseren. Hij staat dichter, ik denk dat hij iets dichter bij het volk gaat staan. Uh, dat is zijn persoonlijkheid ook. Uh, dat hebben, zo hebben we hem ook leren kennen de afgelopen decennia. En Beatrix uh, hield toch wel dat afstand. Dat was ook een beetje een reactie op haar moeder, denk ik. Die ook natuurlijk heel dicht bij het volk stond. Mm -hmm. En uh, zij had dat nodig om, om, om het instituut verder te professionaliseren. Dat is nu inmiddels zover. Dus ik denk dat het ook heel goed is dat hij nu weer wat, uh, ja, zeg ik kunnen zeggen, gas terugneemt. Maar dat hij, uh, dat hij weer iets uh, de menselijke maat zoekt en uh, iets aanraakbaarder zal zijn. Uh, dan zijn moeder. Ja. Dank dat u even naar de telefoon kwam. Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum, oud-hoofdredacteur van de Volkskrant. Zullen we nog één telefoontje doen? Stam.nl, goedemiddag. Karelsen, goedemiddag. Dank meneer Karelsen. Ja, en zij heeft uh, onbewust onbe onbe onbe in ieder geval haar hele leven ook al... Uh, nou, haar hele leven, in ieder geval mijn werkzame leven... een stempel op mijn, uh, mijn werk gedrukt. Want ik bezoek al dertig jaar namens haar vele personen... in de vorm van deurwaarders. Ja. En dat maakt langer vele uitvaardigen en uitreiken. <laughs> Die mensen zijn over het algemeen niet zo blij dat u komt, waarschijnlijk. Nee, en ik doe dat dus in het naam derde Koningin. Ja. Dat zal dus dan vanaf volgend jaar in naam der de Koningin gaan worden. Ja. Dat stond mij zo opeens te binnen. En de mensen zijn niet uh, aangenaam, uh, ja, uh, ze zich verrast als ik aan de deur kom. Ja. Hooguit onaangenaam verrast. Maar ik doe dus wel in haar naam al die uitreiking. Ja. Ik denk, nou, dat is weer eens een andere insteek. Ja, is inderdaad zo. Fijn dat u even belde. En u moet inderdaad uw tekst aanpassen vanaf uh, 30 april, zullen nou, we zeggen. Volgend jaar gaan we het zeker doen. Ja. Oké, okay, dag hoor. Uh, ja, ja, nou, een, een beetje een stelling natuurlijk om toch het gesprek op gang te houden. Koningin Beatrice heeft uh, een belangrijk stempel op Nederland gedrukt. Nou, de meerderheid is het daarmee eens. Eh, ruim 1400 mensen gestemd. 70% eens, 30% oneens. Uh, maar mooie verhalen ook. En uh, die hebben we gehoord in ieder geval. Zeker die laatste ook. Um, we gaan naar Thijs voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Waar gaat ho het over bij ho jullie? Hoe kan je daar nou mee oneens zijn? Dat is toch gewoon een feit? Nou nee, er waren ook mensen die waren er mee onderheen. Ja, dat kan dus kennelijk. Ja, tuurlijk. Wij gaan het ook even over de koningin hebben. Nog, oh, de top. troontwisseling. Ja, Jeroen snel is de gast bij ons. Um, Cabaretière Nielgun-Jerli is de gast. Fik Meijer is de gast. En Wim de Hans Schutter. En die laatste is een Belgische koningshuisverslaggever. En met hem gaan we vooral praten over de Europese component hiervan. Van, gaan, gaan andere landen nu volgen? Verder hebben we nog Joop Stringer te gast. Die zamelde uh, geld in bij vrienden en familie. Voor een alternatieve behandeling tegen kanker. Maar het geld is op. Hoe nu verder? Zometeen na.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 Deze week in KRO. Goedemorgen Nederland, gewapend met ondernemingszin. Op Radio 1 elke werkdag tussen half tien en half elf. Het nieuws van alle kanten.